7 uur. Het NOS Journaal. doorald meegens. Samson en Rutte beide klaar voor het torentje. Weer problemen met brandalarm in Schipholtunnel en supertrawler mag voorlopig toch niet vissen in Australië.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 In het zuidwesten van Mexico zijn de lichamen van 16 mensen in een vrachtwagen gevonden. Ze zijn doodgeschoten en enkele lijken vertonen sporen van marteling. De politie kon nog niet zeggen over een motief. Ook is er geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers. Mexico wordt al jaren geteisterd door drugsgeweld. Sinds 2006 zouden volgens schattingen 60.000 mensen om het leven zijn gekomen. Teddiser Andy Murray heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. De schot won afgelopen nacht de US Open. Hij versloeg in de finale de Servier Djokovic in vijf sets. De partij duurde een kleine vijf uur. Murray is de eerste Britse tennisser die de US Open wint... sinds Fred Perry in 1936. Het weer vanuit het westen volgt regen. Later op de dag misschien nog wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 19 graden. AWB nou, Verkeersinformatie Files op de A8 Zaandam richting Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, 2 kilometer... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij knop het Raasdorp, 3. A15 vanuit Goorkop naar Rotterdam, bij Sliedrecht, 3 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij knooppunt het Oevelake, 2 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Staan uw klanten te lang in de wacht? Omdat u onvoldoende gekwalificeerde callcenter-agents heeft? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad. So Zeker, veel mensen zijn in de steek gelaten door de politiek. Maar thuisblijven helpt niet. Partijen kiezen wel. Politiek moet weer over mensen gaan. Met uw stem en steun gaat dat lukken.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 DAS. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Touchscreens XXL. Presentation partner 0800 400 4000. Uh, Supergoed nieuws, die nieuwe klant, ja, die is binnen.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 NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara Rentsen. Goedemorgen, het acht minuten over zeven. Ja, je verwacht het niet. Vanochtend was er weer een brandmelding in de Schipholtunnel. Het bleek opnieuw vals alarm te zijn. Reizigersvereniging Rover is het zat. ProRail zelf vermoeden wij ook. Verspreken ze zo dadelijk in de uitzending. Eerst naar het laatste verkiezingsnieuws. Want iets meer dan één dag voor de verkiezingen... konden de beide koplopers met elkaar in de slag. Gisteravond rechtstreeks bij Nieuwsuur. VVD-lijsttrekker en premier Rutte... en zijn voornaamste uitdager PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom. Op één van de lijstjes, namelijk het consumentenvertrouwen... is Nederland de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Van een koploper naar een achterhoedepositie. En dat heeft alles te maken... met dat mensen niet precies weten wat er aan gaat komen. Laat ik één voorbeeld geven. Al tien jaar belooft de VVD... Er wordt niet gemorreld aan de uh, hypotheek aftrekken. Eerst beperkt u hem tot 30 jaar. Dat is toch wel degelijk een beperking. Afgelopen jaar beperkt u uh, de mogelijkheden voor starters. He, die moesten gaan aflossen. En nu belooft u weer. U komt er niet aan. Maar die belofte, oh. iedereen weet dat die niet zal worden waargemaakt. En dat type politiek, dat type doen van beloftes voor verkiezingen... waarvan iedereen voelt, snapt en weet dat ze niet zullen worden waargemaakt... en inderdaad ook elke keer gebroken worden... Dat is het grootste ondermijnen van het vertrouwen in Nederland. Kijk, we zien op dit moment uh, dat Nederland zich aan het herstellen is van de crisis. Het is nu van heel groot belang dat we stap voor stap... ervoor zorgen dat er meer banen komen in Nederland... dat in Nederland de rust terugkeert in de, in de woningmarkt. Ik pak dat voorbeeld van die woningmarkt... omdat het zo'n voorbeeld is van een terrein waar rust moet komen... om die economie weer aan de, uh, aan de gang te krijgen...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 Goedemorgen ja, Goedemorgen. De boodschap van Rutte was helder. Geen tijd voor experimenten. En dan doet hij, neem ik aan, op de p van de van Samson. Ja, nee, het was een aantal keren heel duidelijk... dat de boodschap gisteren van, van Mark Rutte in het debat was... Uh, mijn kabinet ligt op koers, mijn partij ligt op koers... we hebben een koers uitge uitgezet en die moeten we voortzetten. We moeten nu niet uh, van koers veranderen. Koers vast, dat is een woord dat uh, VVD-leider Rutte graag uh, gebruikt. In feite zei hij tegen de kiezer, laat mij mijn karwei afmaken. Dat is een bekende slogan van Ruud Lubbers. Dus ja, die wilde niet letterlijk citeren. Mm. En je ziet dus dat uitdager Diederik Samson... Uh, dat hoorde je ook net in dat fragment zeggen van... ja, maar uh, de stijl van Rutte aanvallen, u, u ondermijnt het, het vertrouwen... Uh, en zegt natuurlijk mijn koers is beter. Dus wat dat betreft was het een klassieke botsing... tussen een zittende premier die zegt laat mij voortgaan en een uitdager die zegt... ik doe het natuurlijk beter. Zo gaat dat. Ja. Rutte en Samson pakten elkaar de laatste dagen hard aan... Hè? want we zijn niet van Marsepijn. Is dat gisteravond weer of was het ook nu wat onderbouwd? Nou, het, het, het, toch als je oog in oog zit, dan worden mensen wat, wat milder. Ik bedoel, af en toe was het wel, uh, wel fel op de inhoud. Maar als het op het persoonlijke vlak aankomt... dan zie je gewoon dat, dat iedereen toch wel aardig doet uh, tegen elkaar. Zeker in Nederland. Ja. We zijn een coalitieland... Wie weet moeten ze wel samen naar de verkiezingen. Ja, dat is interessant. Want dit is uh, voor de camera's. Hoe is het achter? Uh, kunnen ze een beetje met elkaar overweg? Ja, dat idee heb ik wel. Want Diederik Samson is wel iemand die bijvoorbeeld bij het CDA... verschrikkelijk slecht ligt. Want oh ja? bij een aantal kamerleden. Ja, die krijgen echt rode vlekken van hem. <laughs> Uh, uh, maar bij de VVD heb ik eigenlijk nooit zo van dat soort klachten over zijn persoon gehoord. Behalve dan dat hij natuurlijk erg veel ongelijk heeft in de ogen mm -hmm. van VVD'ers. Uh, maar het is eigenlijk zo dat de carrières van Mark Rutte en Diederik Samson... Die elkaar nauwelijks gekruist. Ze hebben nooit samen bijvoorbeeld in een, in een vaste Kamercommissie gezeten... dat ze met elkaar in debat gingen. Uh, toen Mark Rutte staatssecretaris was, is hij nooit met Diederik Samson in debat geweest. Eigenlijk hebben ze denk ik voor het eerst samen gedebatteerd... Um, uh, toen dus, uh, Diederik Samson fractieleider werd na het opstappen van Cohen. Uh, nou, het is een minderheidskabinet. Dus Rutte heeft toen ook na het opstappen van Cohen gelijk geïnvesteerd in de contacten met Samson zijn samen uit eten geweest. Aha. Toen heb ik na afloop aan Samson gevraagd: hoe ging dat? over de inhoud hoor je dan natuurlijk niet veel. Maar ik heb ook vooral waar kunnen jullie een gesprek voeren? Het bos en balken en dat viel altijd na twee minuten helemaal stil. Dat, dat, dat klikte helemaal niet. En toen zei Diederik Samson, wij kunnen samen een gesprek voeren... en dat is nog best gezellig ook. Dus volgens mij zit het wel goed tussen die twee. Nou, Joost Vullings, dank voor nu. We spreken je zo dadelijk nog even, want jij duikt zo de kranten in. ik. dank je. Twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Voor de derde keer binnen 24 uur was er sprake van een brandmelding in de Schipholtunnel. Vanochtend om 6 uur was dat. En gisteren waren er ook al twee en daarom heeft vannacht ProRail de tunnel gecontroleerd. Jauke Schaafspaar van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u gevonden in die tunnel? Hoe is de stand van zaken daar? Ja, we zijn uh, gisteravond uh, meteen de tunnel ingegaan uh, met eigen mensen, ook met warmtemeters en noem maar op. En uh, ja, het...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 Uh, vervolgens gaat de brand meer uh, gaat kijken en die constateert, nou, uh, wij zien niets wat, uh, wat dat kan uh, verklaren. We dus zien in ieder geval geen brand. En uh, ja, die geven dan de sporen weer vrij. Dan kunnen er weer treinen rijden, maar dan blijven wij wel met de vragen achter. En natuurlijk al die reizigers ook. Ja. Um, reizigersvereniging Rover, die is het zat. Maar ik kan me voorstellen, meneer Schaas, maar dat doet u er bij uh, Proger ook gek van wordt. Nou, dat uh, zijn misschien ook wel de woorden die wij regelmatig gebruiken. Het In ieder geval uh, zeer frustrerend. Um, Kijk, natuurlijk zijn we blij dat er geen echte brand is. Mm. Uh, maar goed, uh, het heeft wel heel grote impact uh, op de reiziger. Het ligt uh, ja, een half uur tot een uur elke keer uh, ligt het treinverkeer daar stil. En omdat het dan zo druk is, uh, kost het toch wel wat moeite om ook het treinverkeer daarna weer op te starten. Um, dat is gewoon heel erg vervelend. En, um, nou, We gaan ook vandaag weer de tunnel in, opnieuw kijken wat er aan de hand is. Maar we willen ook net drukkelijk nou, samen met NS uh, uh, zoeken naar uh, wat de oorzaken kunnen zijn. En misschien is het wel een vast uh, gelopen rem van een trein of wat dan ook. Ja, dit is gewoon heel vervelend en de ondersteuning moet boven. Ja, want er werd gesuggereerd dat misschien die brandmelders te scherp uh, staan afgesteld. Maar ik krijg ook een reactie van een luisteraar, Casper de Rijken. Die zat uh, gisteren uh, in een van de treinen. En uh, hij zegt, ik rook ook echt een brandlucht. En er was ook veel rook. Dus uh, er moet iets zijn, hè, lijkt mij. Ja, dat is... Uh, um... Nou ja, dat is inderdaad natuurlijk nog steeds de vraag. Eh, misschien wel goed om even op te helderen. De brandmelders die gaan dus niet af. Het zijn uh, meldingen van uh, machinisten en conducteurs uh, waarop uh, actie wordt ondernomen. Dat uh, betekent ook dat we dat net zo serieus nemen als een brandmelder en terecht, en dat zullen we ook blijven doen. Eh, veiligheid voor alles. Um, Waar het misverstand misschien met de brandmelders vandaan kwam is dat we gezegd hebben, uh, gisteren al nog voor de tweede melding overigens, wij gaan ook het systeem van die brandmeldingen en met name ook die brandmelders nog eens bekijken van we willen dat het daar ook nog vandaan kan komen ten ja. onrechte. Dus als u daar iets gaat aanpakken dan zijn het niet de brandmelders maar dan is het de andere hardware infrastructuur in de tunnels? Uh, we gaan alles aanpakken wat moet, uh, uh, durf ik plat gezegd wel te stellen. En, uh, maar we zouden graag nu eerst weten wat we precies kunnen doen om dit te gaan voorkomen. Als dat betekent dat we alle kabels moeten openleggen, dan doen we dat gewoon. Uh, maar ja, we moeten nu eerst eens een, een, een richting krijgen van een oorzaak. Uh, nou, daarom gaan we opnieuw kijken. We gaan ook de camerabeelden op het station opvragen uh, van de conducteurs uh, die wij gisteren gesproken hebben. Uh, dat is ook een actie die we ondernomen meteen praten met het personeel uh, wat de waarneming heeft gedaan. Daar hoorden we van dat zij iets roken en dat ze achter de trein, toen ze de tunnelbuis uit waren en op het station stonden, euh, een rook menen te zien. Nou, wellicht kan de camera euh, op het station daar iets euh, helderheid in geven. Uh, maar ook nu gaan we weer euh, met het personeel in gesprek. Ja, we willen het gewoon ook gewoon goed begrijpen. We willen maximale veiligheid. En tegelijkertijd wel minimale hinder. Nou, dat is nogal een uitdaging in de Schiphol-Tunnel. Het is duidelijk, Miss maar u moet in ieder geval die tunnel weer in. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja. Goedemorgen. Zo dadelijk, er is steeds meer bewijs voor Rwandese steun aan de opstand in oost kongo Dat zeggen mensenrechtenorganisaties. Zo dadelijk meer de verkeersinformatie, John Bakker. Het valt nog steeds reuzen mee. Nog geen 20 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knoop het Raasdorp, 5 kilometer. 3 kilometer op de A15. Vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Harlingsveld Giesendam. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar Maino Remmers. Hij volgt vandaag de scholierenverkiezingen. Ja, en we hebben het eerst over de stembreker. En dat, uh, dat doen we trouwens bij Siewert uh, van Linden, die uh, uh, dat helemaal bijhoudt. Ik meld maar even dat we, toevallig, hij woont aan de Zaanstraat... met zicht op het spoor van ProRail... waar vanochtend om rond de klok van zes uur de locomotief kwam met ontzettend veel vonken van de stroomafnemers. Misschien een tip, ik hoorde het net. Maar goed, dit is Heide. Ik zie hier een, uh, een beertje liggen van de Stem 50PLUS-partij... Ja, typisch mijn partij. Nee, hoor. Stem me geen jonger op, denk ik, hè? Nee, dat, uh, dat is heel beperkt natuurlijk. Komt het beertje hier dan, hè? Zwaag je je af? Nee, ja, dat zijn goede campaigners, dus ik kreeg het op een gegeven moment door de deur uh, gemieterd. Oké, okay, ja. Goed, um, ja, die, die, uh, die stembreker, we hebben het net al eigenlijk een beetje uitgelegd. Het is iets anders dan de, de kieswijzer. Je, je kunt kiezen voor een coalitie of een thema. Hè? Je krijgt een stemadvies per sms via jullie site. Het is natuurlijk de vraag of jongeren dat advies dan ook opvolgen. Maar je stemt eigenlijk voor een coalitie. Ja, je stemt op meerdere partijen in plaats van één. En omdat we dat met elkaar doen, dus je, je verdeelt je procenten over de partijen... en om het met elkaar doen, dan stemt de ene voor de ene partij... de andere voor de volgende partij. En dat we dat heel slim uitrekenen, kun je al jouw meerdere partijen in het stemhokje kenbaar maken. Ja, en we hadden net al een paar van die thema's hè, waar jongeren dan uh, advies over kunnen inwinnen via de site, hè, bijvoorbeeld, noem er nog één. Nou ja, bijvoorbeeld zo onderwijs, of er uh, een sociaal leenstelsel moet komen, of duurzaamheid, of uh, ja. je werk. Je ziet dan een groene of een rode ster en uiteindelijk als je de hele stappen doorlopen hebt, dan komt er dus een smsje uit. Um, hoe, hoe is, hoeveel jongeren hebben er nu meegedaan? Ja, we zitten nu op zo'n 195.000 gebruikers. En daarvan zitten nu zo'n 35.000 hebben definitief een stem. Maar ja, vandaag is het natuurlijk de laatste campagnedag. Dus vandaag zullen heel veel mensen definitief een stem gaan uh, uploaden van die uh, gebruikers. Zullen we eens even luisteren naar hoe jongeren in 2006 stemden? Geert Wilders deed toen, geloof ik, voor het eerst mee. Even luisteren. Middelbare scholieren die nog te jong zijn voor het stembureau... konden vandaag al hun stem uitbrengen. De PvdA werd de grootste partij met 32 zetels. De SP werd NIPT tweede met 31 zetels. Ook de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders is populair bij de scholieren. Wilders kreeg 16 zetels. de TDA kreeg 20 zetels, de VVD 19 ja, Geert Wilders populair toen al en het CDA toch nog twintig. Die christelijke partijen, zijn die nog steeds populair onder jongeren? Nou, De christelijke partijen zijn relatief gezien het meest populair. De, de ChristenUnie is de grootste uh, onder de jongeren. De SGP-jongeren zijn de grootste jongerenclub. Maar dan komt omdat dat ze hele trouwe stemmers zijn. Uh, maar als je kijkt eigenlijk naar jongeren ten opzichte van ouderen... stemmen ze gemiddeld vaak op het midden. Juist de, de flanken uh, ja, die worden bemand door uh, babyboomers. Hoe komt dat, denk je? Ja, dat weet ik niet zo heel erg goed. Het zou kunnen dat ze wat genuanceerder zijn nou, als je het over christelijke uh, mensen hebt. Ik denk dat het gewoon aan opvoeding ligt. Dat ze al heel erg jong worden meegenomen en uh, tegen ze wordt gezegd wat ze moeten stemmen. Ja, En, en uh, ja, dat, dat het gewoon ingebakken zit. Dat denk ik, ja. ja. Hoe staat de stand op dit moment? Heb je al een beetje een, een uitslag voor... Nou, het is nog geen uitslag, maar... Nou ja, wat je wel ziet is, we hadden uh, eerst de SP en de uh, D66 waren de grootste binnen de stemrekening. Nou, toen uh, ging uh, Roemer met zijn over My Dead Body, uh, uh, ja, die groef een beetje zijn eigen graf. Dus uh, we zitten nu eigenlijk in een systeem waarbij uh, de Partij van de Arbeid. My Dead Body ging over Europa en zo, hè? Ja, ja. Dat eigenlijk de Partij van de Arbeid de meeste stem heeft binnengehaald. En D66 zit in de meeste coalities. Dus je hebt echt coalitiepartijen en partijen die heel veel procent deel van je, van je stem krijgen. Uh, maar ook de VVD is, uh, is heel populair. Dat zie je ook wel bij jongeren, hoor. Die uh, trekken relatief veel jonge stemmers. Ja, Mark Rutte is populair onder jongeren. Zeker, ja. ja. Dan gaan we eens kijken of dat ook zo is... op het Eiburg uh, College aan de Pampuslaan in Eiburg. De onderbouw heeft daar zelfs een stemlocatie ingericht, heb ik begrepen. En de leerlingen gaan daar na acht uur tegen half negen ook uh, stemmen uitbrengen. We gaan eens uh, luisteren hoe het, uh, hoe het daar leeft. nog Remmers, we gaan hem vanochtend volgen bij de scholierenverkiezingen. Nou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 Ik dat er something in de water is. Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch publiceert vandaag een rapport met nieuwe bewijzen over Rwandese steun voor de opstand in oost congo Half miljoen mensen is door de gevechten op de vlucht geslagen. Correspondent Koert Lindijen reisde naar het gebied. Een heuvel op uh, uh, gelopen. Oh, oh, wat is het uh, hier mooi! Heuvels vulkanen rechts daar Rwanda, het land dat beschuldigd wordt steun te geven. Aan de rebellen en voor ons een gigantisch groen landschap. Hier eh, hebben Indische soldaten zich ingegraven en turen over dit magnifieke landschap, waar de meest verschrikkelijke bloedbaden zich hebben afgespeeld. Opnieuw in de afgelopen weken. Major Sekka, u werkt voor de vredesmacht van uh, de Verenigde Naties. Uh, hoe ver van hier zitten nu de rebellen van de rebellengroep M23? Hoe ver is de frontlijn uh, hier vandaan? Uh, right now we are exactly 14 kilometers from the fr location. 14 kilometer van uh, de frontlinie. Ik ben nu van de heuvel uh, afgelopen en in de auto verder gereden. Christian, where are we now? Uh, we are now on the frontlinie. Op de frontlinie. En één kilometer van hier zijn de posities van de rebellen. Een halve kilometer verder zijn echt alle dorpjes verlaten. Hier zijn de mensen weggetrokken naar de ontheemde kampen rond Goma. Hier is het te gevaarlijk om nog te wonen. En binnen een halve kilometer, als het goed is, komen we rebellengebied binnen. Nou, ik ben nu in het hartje van de rebellengebied uh, aangekomen en praat met kolonel Kazarama. Hij is woordvoerder van de rebellengroep M23 en ik vraag aan hem of het waar is, zoals iedereen hier zegt, dat zijn beweging wordt gesteund door buurland Rwanda. Dat zijn leugens, dat is valse informatie. Wij zijn Congolezen, we spreken dezelfde taal als de Rwandezen en hebben dezelfde cultuur, maar we zijn Congolezen, dit is een Congolees probleem, geen Rwandese probleem. Na twee dagen in het rebellengebied van M23 rijden we nu terug naar het regeringsgebied. We zijn weer twee wegversperringen gepasseerd. Eentje van de rebellen en eentje nu van het Congolese regeringsleger. Er zijn vele pakjes sigaretten, hebben we uitgedeeld. Om de heren tevreden te stellen, uh, mijn uh, fixer die me begeleid heeft, Christian. Uh, Christian, uh, we rijden nu terug in het rebellengebied. werd ons verteld dat iedereen daar tevreden is. En uh, alles is pés en vrede daar. Maar tegelijkertijd kwamen we angstige mensen tegen, angstige burgers. En waren dorpjes bijna verlaten of helemaal verlaten. Er is fear in the people or, uh, who didn't. Uh die niet van hun vliegen Maar als ze daar zijn, zijn ze erg behoorlijk. Ze zijn erg koud. Mensen waren bang. Je voelden een koude atmosfeer. Veel mensen durven niet terug te komen. Mensen zijn bang. En er was zeker geen steun voor de rebellen. Maar nu rijden we regeringsgebied binnen. Hebben we geen reden meer om daar bang te zijn? Zijn de regeringstroepen beter gedisciplineerd? Zorgen die beter voor de mensen dan de rebellen? And soms you je trust. Je moet voor iedereen bang zijn met het verschil dat het regeringsleger niet het recht heeft om mensen dood te schieten, uh, burgers dood te schieten. Dus misschien ben je iets veiliger in het regeringsgebied. Maar in principe moet je voor iedereen bang zijn in Congo. Je houdt een gun en je weet niet wat het gaat doen je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 Hé hey jongens, ja? volgens mij heeft Kees een wietplantage op zolder. Hoe kom je daar nou bij? Ik was op de koffie en mocht alleen op de bank blijven zitten. Verder niks van het huis gezien. Maar wat me vooral opvalt, hij rijdt sinds kort in een Volkswagen Passat variant. En gelijk de dikste uitvoering. Oh, geluidsdicht, DSG-automaat. En nou opscheppen over dat akoestische raam van hem, dat het zo stil is en alles. Nou, het zal me niks verbazen als hij wat stekjes heeft staan, ja. Volkswagen heeft nu aanbiedingen die te denken geven. Bijvoorbeeld op de Passaat-variant. Die is er nu als executive line met een klantvoordeel van ruim 6000 euro. Direct leverbaar met 20% bijtelling. Ga naar Volkswagen.nl/slash actie of naar de Volkswagen-dealer. Radio 1. Het nos journaal. Rutte en Samson allebei klaar voor het torentje. En voor de derde keer in 24 uur loos brandalarm in de Schipholtunnel half acht geweest. Goedemorgen, ik ben door, Oldmegen. Over 24 uur, dan gaan de stemlokalen open. Twee belangrijkste kandidaten voor het premierschap, Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de Partij voor de Arbeid, zijn er klaar voor.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 En uh, dat zijn volgens mij eigenschappen die je als leider ook nodig hebben. Opnieuw was er vanochtend vroeg geen treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Net als gisteren kwam dat door een brandmelding. Het was weer loos alarm. Derde keer in 24 uur, want gisterenmiddag ging het ook al mis. Spoorbeheerder ProRail heeft vannacht onderzoek gedaan... waarom die brandmelders in de tunnel zo vaak ten onrechte afgaan. Technici hebben niks kunnen vinden. Jauke Schaafsma van ProRail. Ja, het teleurstellende zou je kunnen zeggen... is dat we eigenlijk niets hebben aangetroffen die die brand, dat die brandmeldingen verklaart...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 En daarnaast kwam de kritiek van organisaties, euh, zoals Greenpeace bijvoorbeeld... die denken dat een de grootschalige visserij niet duurzaam is... dat je dat euh, moet bestrijden, waar ook ter wereld. En hebben de afgelopen periode natuurlijk flink gelobbyd bij de politiek. En het lijkt erop dat dat met succes is geweest. De Australische regering gaat nu eerst onderzoeken... wat de gevolgen zijn voor de visstand. Pas als dat onderzoek klaar is, mag de magiris wellicht gaan vissen. Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. In een brief aan de fabrikanten schrijft Albert Heijn dat de keten volgende week eenzijdig de korting met 2% verhoogt, meldt het Financiële Dagblad. Voor het eerst dat Albert Heijn zelf bepaalt hoeveel korting de supermarkt krijgt. Klanten van de winkel kunnen dat al langer. U kunt weer jokers plakken bij Albert Heijn. Zijn yeah! We zijn er! Ja! We zijn er! Plakken! U plakt een joker, u bepaalt zelf erop en u krijgt 10% korting. Huh? Ja? Dat is geniaal! Ja, en nu plakt Albert Heinders zelf de jokers. Dan nog dit, sportbericht. Tennisser Andy Murray heeft voor het eerst in zijn carrière... een Grand Slam-toernooi gewonnen. De Schot won afgelopen nacht de US Open... en versloeg in de finale de Servier Djokovic. Dat deed hij in vijf sets. De partij duurde een kleine vijf uur. En Murray is de eerste tennisser uit Schotland... die de US Open wint sinds Fred Perry in 1936. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Awb verkeersinformatie 13 files, iets meer dan 40 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonders aan de hand. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 4 kilometer. De langste file staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... voor knooppunt Raasdorp, 10 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij knooppunt Gorkum, 4 kilometer... Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook... en op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort 4 kilometer...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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Live vanuit Den Haag, de verkiezingscampagne. De laatste dag kunt u live volgen via onze website nos.nl. We gaan eens even naar de kranten. Die heeft Joost Vullings voor ons doorgenomen. Hij is bij ons in de studio in Den Haag. Joost, wat is jouw... Uh... Opgevallen, nou, de, de Telegraaf komt met twee forse waarschuwingen. Uh, op de voorpagina, MKB-voorzitter Hans Biesheuvel. De kop van het artikel luidt uh, Links doodsteek MKB, dus midden- en kleinbedrijf. Gaat over de SP en Partij van de Arbeid. En Biesheuvel zegt in de krant: Deze partijen zijn helemaal niet zo MKB-vriendelijk. Bij de vorder brengen bre beide partijen mooie woorden, maar aan de achterkant pakken ze ondernemers keihard. Ook VVD-leider Frits Bolkestein komt met de waarschuwing in de Telegraaf. Telegraaf. Hij zegt: De SP is een partij met een Maoïstisch verleden... en Diederik Samson heeft een activistisch verleden bij Greenpeace. Iedereen eh, die denkt dat bij een PvdA-zegen... de soep niet zo heet gegeten wordt... moet zich morgen toch eens op het hoofd. Krabben, zegt hij. Nou, in trouw een, een mini-interview met Ilko Kijk, kandidaat Kamerlid voor D66. Hij inventariseert de klachten over stemmen vanuit het buitenland. En dat is ook nogal wat, uh, zoals hij dat vertelt. Je moet je al voor 1 augustus, dus midden in de zomer, registreren. Uh, de stembiljetten worden per post opgestuurd. Bij ons in Nederland komen die altijd netjes aan, maar in heel veel andere landen niet. En als je dan een nieuwe wil, dan kan dat niet. En in sommige landen moet je het alweer een week van tevoren je stembiljet... Terwijl dus dan hier in Nederland de ja, campagne op het hoogtepunt is. En het gaat volgens hem over heel veel mensen. 400.000 tot 500.000 Nederlanders wonen in het buitenland... die stemgerechtig zijn. Uh, acht kamerzetels rekent hij om. Maar uiteindelijk hebben zich maar 48.000 mensen geregistreerd. Ongeveer 10 procent. Op Twitter... Volgen we ook. Er is alleen nog Marianne Tiemerwakker van alle politici. Zij meldt dat we, dus zij en haar partij... vandaag 1,8 miljoen treinreizigers gaan informeren over het verhaal van haar partij. Lijkt me ambitieus, maar dat doen ze dan ook via de metro uh, gratis krant. Uh, ik neem aan dat ze daar een advertentie hebben of een interview... Uh, Metro ligt hier niet op de redactie. In het Algemeen Dagblad een artikel onder de kop. Onze verkiezingen plots hot in het buitenland. Nou, de verklaring die gegeven wordt is natuurlijk dat de uitkomst van de verkiezingen hier invloed heeft op de aanpak van de Europese schuldencrisis. En ze hebben zich kennelijk in België al een tijdje vrolijk gemaakt over de verkiezingen hier, eh, zegt het AD. Eh, want ja, ze hebben zelf eh, anderhalf jaar erover gedaan om een kabinet te formeren. En ze voorzien ook in Nederland een lange formatie. En tot slot in de Volkskrant een reportage over het debat van de kleine partijen, dus de partijen die zo op het stembiljet, weet je, van lijst 10 tot en met ja, in de ja. 20. En Johan Flemings van de Partij voor de Dieren, of eh, partij voor de dieren, Partij van de Toekomst, zei daar eerlijk: op inhoud moet je helemaal niet bij mij zijn. Daar staan andere mensen voor op de lijst. Ik ben de joker. Nou, dan hoop ik maar dat die partij meer dan twee zetels haalt. <lacht> anders hebben we er een joker bij in de Tweede Kamer. Joost Willings, dank je wel. We nou, naar Tom van Hek. Tom, goedemorgen. En goedemorgen. Het Nederlands elftal vanavond in Boedapest ja. tegen Hongarije. Het mm, kan nog best wel eens heel moeilijk worden. En wie gaat het voor ons tegenhouden? Uh, wie wordt de eerste keeper? Ja, daar wordt heel veel over gespeculeerd. Want uh, ja, het verhaal is natuurlijk bekend dat Krul de man die zaterdag het doel verdedigde geblesseerd raakte... Jeroen Zoet kwam. Dat is mijn derde keeper, zei Van Gaal. En verder ging hij niet. En dan zijn er een heleboel volgers die denken, nou ja, Stekelenburg een keer gepasseerd. Dat is natuurlijk de man die vanavond gaat keepen. En is ook een groepje, en daar zit ik zelf bij, dat ik eerlijk zeggen, die denkt, nou, als je nou eens in het hoofd van die coach kruipt, dan zou het toch ook gewoon vorm daar zomaar eens kunnen kiepen. Want Stekelenburg komt uit een forse teleurstelling. Dat kan twee dingen opleveren. Of iemand stijgt boven zichzelf uit en laat zien van, nou ja, wat jij gedaan hebt, dat kan echt niet. Of iemand wil zo graag goed kiepen, staat zo onder spanning, dat hij daar misschien ook grotere fouten door gaat maken. En ik ben heel, heel benieuwd. Hij heeft er niets over losgelaten. Het is niet te zien aan trainingsvormen, partijtjes, wie daar vanavond gaat kiepen. Maar het zou mij niet verrassen als Vorm, de keeper, die in Engeland het ook zo goed gedaan heeft de afgelopen jaar als die het doel vanavond verdedigt. Maar ik kan er ook 100% na zitten mm. dat hij voor de ervaren Stekelenburg kiest. Maar het zou mij nogmaals niet verrassen als hij toch voor Vorm kiest. Terwijl de meeste kranten, daar moet ik eerlijk in zijn, schrijven dat Stekelenburg het doel gaat verdedigen. Hey, en achterin, want dat zag er tegen de wedstrijd ja. bij de Turken niet altijd even, niet goed, even, uit. even goed uit. Uh, dat... Gaan daar nog veranderingen plaatsvinden, denk ik? Nou, de, daar kwam in de rust Van Rijn voor Jan Maat. En die Van Rijn is een jonge speler van Ajax. Die zal normaal gesproken wel gewoon rechtsback spelen. Willems, de jonge linksb linksback van PSV, die een hele grote fout maakte in die wedstrijd verder wat onzeker was, maar die staat er ook gewoon. Dan hadden we daar Heitinga en Martins Indy. En tot mijn verrassing beginnen nu ook enkele sites te schrijven dat gisteren op de afsluitende training Vlaar en Martins Indy samen speelden en dat het zou betekenen dat Heitinga niet speelt. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Hij is de enige echte er, grote ervaren verdediger in dat groepje. Speelde ook gewoon een prima wedstrijd. Er was eigenlijk de enige verdediger die niet echt op een grote persoonlijke vrouw te betrappen was. Maar toch, uh, de, de gedachten van Van Gaal zijn soms ondergrondelijk. Dus het zou ook zomaar kunnen, Vlaar en Martins Indy. Maar goed, mij lijkt dat toch sterk. Maar veel volgers die echt iedere beweging... en elk hesje en elk liplees uh, gevoel uh, volgen... die houden het uh, zelfs op Vlaar en Martins Indie. Zelf hou ik het hier toch gewoon op Heitinga en Martins Indy. Goed. Uh, Tom, ik zag vrijdag uh, Olly Kaan op de Duitse televisie... tegenwoordige commentator ja. daar uh, zeggen... We, ja, Nederland kan het, het trauma nog niet verwerkt hebben. Denk je dat hij gelijk heeft, dat het vanavond nog wel eens heel erg lastig zou kunnen nou, worden? Nou, het kan zeker lastig worden. Kijk, Van Gaal heeft echt een hele nieuwe weg gekozen met veel jonge spelers. Met Klaas hierbij, met Narsing voorin daarbij. En dan heb je natuurlijk met Snijder, van Persie en Robben nog wel veel ervaring. Strootman uh, zit daar een beetje tussenin. En zo'n jong elftal uh, kan uh, een 8 halen, maar ook een drie af en toe. En dat is het gevaar van dit Nederlands elftal. Vanavond wordt zeker geen wedstrijd van, nou, dat gaan we eens even van de Hongaren winnen. Dus elke wedstrijd van het Nederlands elftal is spannend. Ik ben niet eens... dat dat het aan een trauma ligt, maar gewoon aan de opbouw... van een nieuwe jonge ploeg. En we gaan weer naar een tweede spannende kwalificatiewedstrijd vanavond. Wij gaan kijken. Tom, dankjewel. Doei. Hoe dam je de hormonale driften van allochtone mannen in? Ja, daar werd gisteravond over gedebatteerd in Amsterdam. Hoorden ze dadelijk meer over. Eerste verkeersinformatie. 18 files, iets meer dan 60 kilometer bij elkaar. Valt allemaal reuze mee. Niet al te veel bijzonderheden... De langste file, en die heeft ook een oorzaak, op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en knooppunt Gorkum, 10 kilometer, daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Spanjaarden zijn in onzekerheid. Want gaat Spanje nou wel of niet Europa om noodsteun vragen? Zeker nu de Europese Centrale Bank vorige week toezegde... het land wel te willen helpen, maar dan wel alleen... als er om noodsteun wordt gevraagd. Met de daarbij alle behorende verplichtingen natuurlijk. De Spaanse premier Rajoy gaf gisteren voor het eerst in negen maanden... een groot televisieinterview, En daar kwam deze kwestie uitgebreid aan de orde. gaan we over praten met econoom Marcel Jansen. Hij is econoom... Aan de Universiteit van Madrid. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Rajoy gezegd over die noodsteun? Uh, Rajoy weigert, zoals iedereen eigenlijk al aannam, vooralsnog duidelijkheid te verschaffen. Hij heeft een aantal malen gedurende het interview uitgebreid de beslissingen van de Europese Centrale Bank geprezen. Hij ziet dat als een duidelijk signa signaal dat de ECB alles in het werk zal stellen om de euro te redden. En dus met name zeg maar de ...de deelname aan de euro van de perifere landen. Maar voordat hij uh, wil besluiten om eventueel dit programma te starten... ...door dus die noodhulp aan te vragen... ...wil hij duidelijkheid over de condities hebben. Uh, uh, hij, hij is bang uh, dat Europa eventueel additionele maatregelen gaat opleggen. Extra bezuinigingsmaatregelen die pijnlijk zijn... ...en die hem tot uh, verder verlies van populariteit kunnen leiden. Dus ik denk dat hij uh, deze periode gaat gebruiken... ...om te onderhandelen met Europa over wat voor hem... Uh, uh, redelijke condities zijn. En daarmee, daarbij heeft hij gerefereerd aan het uh, eerste hulpprogramma... waarvan waar hij vindt dat de condities die juist zijn, evenwichtig. Als het nu weer het geval is, dan, uh, dan zal hij besluiten tot, het, uh, tot de aanvraag. Oké, okay, want, want hoe lang kan hij volhouden om nog geen steun uh, aan te vragen? Hè? Omdat ja, op dit moment is de markt... Voorlopig zo lijkt het wat tot rust gekomen na het bekendmaken van het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank. De rente is wat gedaald. Maar de kans is groot dat die weer gaat stijgen. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. De markten verdisconteren eigenlijk dat Rajoy die hulp gaat vragen. Dat levert dus. Uh, uh in de toekomst uh, lagere risicopremies op. Maar als hij te lang blijft wachten, ja, dan nemen we de twijfels veel toe en dan zullen die risicopremies ook weer gaan stijgen. Dus we, we praten volgens mij over een paar maanden. In de herfst, iedereen verwacht eigenlijk dat er in de herfst een akkoord komt uh, op tafel komt te liggen en dat gooi hulp gaat aanvragen. En als hij langer gaat wachten, dan wordt hij waarschijnlijk weer gedwongen... door de financiële markten door stijgende rentevoeten. Maar goed, uh, als hij die noodsteun aanvraagt, uh, meneer Anzen... dan zal hij dus extra maatregelen moeten nemen. En wat heeft Spanje nog? Wat kan, waar kan Spanje nog snijden? Nou, het is de vraag of het extra maatregelen gaan zijn of dat Europa de leiband gaat aantrekken. Dat wil zeggen dat men striktere uh, tijdschema's gaat opleggen en meer duidelijkheid uh, eist over de maatregelen die Rajoy uh, wil nemen in de toekomst. Het is op dit moment duidelijk dat het heel moeilijk gaat worden bijvoorbeeld om uh, de tekorttoestellingen voor dit jaar te halen. Daar moet je dus alweer extra maatregelen voor, uh, voor nemen. En het is maar de vraag of de Spaanse economie op dit moment nog extra bezuinigingen aan kan. Het is dus uh, uh, zaak voor Europa om de controleopdracht te verhogen... om te zorgen dat men uh, in Spanje uh, aan alle uh, termijnen moet voldoen... en dat er voldoende mechanismen bestaan voor Europa om dat af te dwingen. En de vraag is dan, uh, ja, als men extra maatregelen wil... Uh, opleggen aan Ragooi, dan is eigenlijk de, een van de weinige posten die nog uh, beschikbaar is, de pensioenen. Ja, maar daar heeft Ragooi over gezegd dat hij die uh, ongemoeid wil laten, omdat de bejaarden de meest kwetsbare groep zijn tijdens een financiële crisis. Hoe lang kan die dat volhouden, denkt u? M mijn zin, hij heeft uh, gisteravond dus wederom aan inderdaad dat het een heilig huisje is. Uh, uh, het zou mij verbazen als hij in de begroting voor dit jaar in ieder geval niet de pensioenen bevriest, wat de minst pijnlijke maatregel zou zijn. Wellicht in navolging van uh, Portugal uh, uh, de, de sociale premies gaat verhogen. Het is, het is duidelijk dat Spanje hier een groot probleem heeft. Uh, men is 2,5 miljoen mensen kwijt die uh, sociale premies betaalden in 2008. Mm -hmm. En er zijn zo'n 600.000 pensioengerechten bijgekomen. gekomen. Die uitgaven die stijgen heel erg snel. Uh, en daar, uh, als Rajoy daar niet aan gaat uh, uh, uh, niet gaat korten, dan zal hij dus moeten korten op andere terreinen. Het is heel moeilijk om nog uh, uh, posten te vinden waar ruimte zit voor verdere bezuinigingen. Uh, uh, en tot nu toe heeft hij gekozen om, om die kosten daarvan dus in de toekomst te leggen. Dus alle maatregelen voor investeringen in de toekomst die zijn eigenlijk uh, uh, ja, vreselijk gekort de laatste uh, zes tot acht maanden. En als hij daarmee verder gaat... Ja, dan komen we met het probleem dat de toekomstige groei van Spanje op spel komt te staan... om de huidige pensioengerechtigden uh, uh, vrij te stellen van de, van de crisis. Ik denk dat dat een verkeerde keuze is. En dat die gedwongen gaat worden door de feiten om ook de, uh, de pensioengerechtigden mee te laten betalen. Duidelijk. Marcel Jansen, econoom aan de Universiteit van Madrid. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het is tien voor acht. Van praten tot keihard optreden en alles wat daartussen zit. Dat is allemaal nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes niet meer door allochtone mannen worden lastiggevallen op straat. Daar ging het gisteren over tijdens een debat in de Bali in Amsterdam. Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij Tyfus en Vuile Flikkers in de Bali. Mijn naam is Sarah Sluimer. ik ben programmamaker bij de Bali. Over smerige taal aardig tegen aardig homo's ging het niet, omdat fotograaf Erwin Olaf had afgezegd, maar er was nog genoeg om over te praten. Want de zaal is strak uitverkocht, dus we wachten tot alle stoelen bezet zijn en dan gaan we beginnen. Twee jaar geleden verhuisde ik uit Brussel. De reden voor de debatavond was de discussie die in België opleide naar aanleiding van een documentaire van Sophie Peters. die in Brussel op camera vastlegde hoe ze voortdurend op straat werd lastiggevallen. door allochtone mannen en jongens. In Amsterdam kan je precies hetzelfde overkomen. Luister naar deze bezoeksters. Hoe groot de kans is dat ik straks naar huis fiets en nagefloten of nagesist word? Ik denk dat die uh, uh, aanwezig is. Ik, ja. ik wil hem niet groot noemen, maar die, die kans is er zeker. Uh, dat is wel dagelijks. Als ik op straat loop, word ik aangekeken, gewoon uitgekleed. En dat is gewoon niet fijn om mee te maken. Maar... Het is niet anders en je probeert het gewoon te negeren. Nou, ik, ik moet altijd met de pont naar Noord en daar word ik ook wel vaak aangesproken. Nou, een heel lekker uh, meisje, waar ga je heen en zo, uh, dat soort dingen. En dat is wel veel en dan zit je vast op de pont. Ik heb wel dezelfde ervaring, dat het vooral allochtonen zijn. Ja. Vraag bij het debat was, zijn allochtone mannen? Lees Noord-Afrikaanse mannen inderdaad seksistischer dan autochtone mannen. Voor schrijfster en oud-Kamerlid Samira Bouchibti, zelf van Marokkaanse afkomst, is dat een uitgemaakte zaak. De Arabische landen worden vrouwen, oud, jong, dik, dun. Het maakt niet uit, worden ook lastig. Je noemt nu wel specifiek Marokko en Egypte. Arabische landen. Arabische, Arabische, Arabische. Aan de aanleiding van het filmpje van Sophie Peters werd ook onmiddellijk gezegd... wat zij doet is een vorm van racisme, omdat zij de vinger op de plek legde. Herken je dat gevoel dat je denkt, ja, ik snap wel dat het taboe wordt aangegeven? Maar moet dat nou weer over de rug van de nee, Marokkaanse Nee, gangen? want als iets waar is, dan is het waar. Publiciste Karin Spank. Uh, het gaat over seksisme, maar door Marokkaanse jongens. En nu vinden we het ineens allemaal heel erg feestelijk. En dat is wat me niet bevalt in dit debat. Het is geen heiligheid. Op de een of andere manier past het beter in onze framing... wanneer het Marokkaanse jongeren zijn. En daar heb ik een probleem mee. Want ik heb onder andere een heel groot probleem met Nederlandse mannen. Margriet van der Linden, opzij. Ze zeggen niet, vuile trut. Nee, je bent of een tyfus of een kankerhoer. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid Ahmed Markoes. Het hoer klinkt in het Nederlands eh, enigszins vriendelijker... dan wanneer je het in het Marokkaans zegt. Wat is het in het Marokkaans? Kada. In de huiskamer is dat woord gewoon eh, taboe. Met name nou dat woord wordt door de jongens ja. aangewend om Westerse vrouwen mee te beledigen. Robert Vlos, fractievoorzitter VVD Amsterdam. Ik zou vinden dat een combinatie van, ik noem maar iets zissen... seksueel getinten, opmerken en gedragingen... als een vrouw er last van heeft en zelf naar de politie stapt... daar ook serieus genomen wordt, dat er ook op wordt opgetreden. Uh, ja, daar hoort een gevangenisstraf bij. En, en... Ik denk dat het een beetje te hoog gegrepen is. Ik denk dat je er vooral over moet praten. Je moet ze aan het denken zetten. Je moet ze in anderen kunnen laten verplaatsen. debat gisteravond in de balie in Amsterdam over uh, meisjes en vrouwen die door allertonen mannen worden lastiggevallen. De bijdrage was van Roel Pauw. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Foto's van het debat tussen Samson en Rutte domineren de voorpagina's van de ochtendkranten. De Volkskrant bijvoorbeeld kopt: Rutte en Samson ontzien elkaar in laatste tweestrijd. Volgens de krant bleken de twee premierskandidaten het over verrassend veel zaken eens. Maar het AD denkt daar heel anders over. De krant schrijft dat de tweestrijd om het torentje de climax nadert. de foto zien we Samson, die naar Rutte wijst. En ook Trouw heeft een foto van Rutte en Samson, maar met een algemeen verhaal. Volgens Trouw is de Nederlandse kiezer veel gematigder in zijn standpunten... dan de politieke partijen. Dan ander nieuws. Het Eindhoven's Dagblad schrijft dat er meer Nederlandse kinderen naar Vlaamse scholen gaan. Het zijn er nu ongeveer 12.000. Dat is een stijging van 50 procent. Veel ouders zijn Belgische scholen aantrekkelijk omdat ze die als streng ervaren. Maar het is ook om praktische redenen... omdat het vooral gaat om kinderen uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Voor hen is de school gewoon dichterbij. Tegelijkertijd daalt het aantal Vlaamse scholieren dat naar een Nederlandse school gaat. Dan de website van de New York Times. Een portret van Hassan Sheikh Mohammed, nieuwe president van Somalië. Na meer dan twintig jaar heeft het land weer een gekozen president. New York Times noemt het Somalische presidentschap... een van de moeilijkste banen in de wereld. En de nieuwe president hoopt een einde te maken aan de problemen. Hij wil dat het slechte, hij wil dat het slechte plaats zal maken voor het goede in het verscheurde land. Minder vlees eten levert net zoveel op als minder auto's. Dat blijkt uit een studie die is uitgevoerd in opdracht van natuur en milieu.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 Afgelopen weekend hebben twee aardbevingen aan minstens mens, 80 mensen het leven gekost. en Zo'n 200.000 waren geëvacueerd. Op de foto's is te zien hoe de mensen worden opgevangen. In Curaçao heeft een meerderheid van het parlement vergaderd buiten het parlement om. Tegen het radiostation, Radio Hoyer 2... Eh, leggen de statenleden uit waarom ze de statenvoorzitter... en de vicevoorzitter hebben afgezet. Ze vinden hem namelijk niet democratisch. Het is nog niet duidelijk of de vergadering legaal is. Vandaag zou de opening van het nieuwe parlementaire jaar zijn. Die gaat nu niet door. Zo is door de meerderheid van de leden bepaald. Naar verwachting zal de groep vandaag... of morgen het demissionaire kabinet naar huis sturen. En een slang heeft de kinderen en docenten... van een basisschool in Doetinchem flink bang gemaakt. staat op de website van Omroep Gelderland. Volgens de school vond een van de kinderen tijdens de pauze de slang in de struiken bij het schoolplein. Het leidde tot veel onrust, waarop de directie de dierenambulance belde. Die ving de niet-giftige rattenslang en liet hem vervolgens aan alle kinderen zien. Oeh. Zo dadelijk, na het journaal, kijken wij nog eventjes naar uh, het verkiezingsnieuws. Het laatste verkiezingsnieuws. En we doen een rondje buitenland. Hoe kijken ze eigenlijk naar de verkiezingen in Nederland? Met veel aandacht, begrijpen wij.